Ik zou ook in het kort een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. Het is niet lang geleden dat wij de hoop hadden om deze grootste maand mee te maken. Wij wensten ook om deze maand mee te maken. Deze maand biddend af te sluiten. Deze maand vastend af te sluiten. En vandaag is het zover dat wij weer afscheid moeten nemen van deze grootste maand. En dat doet natuurlijk pijn. Maar dit is de werkwijze van Allah subhanahu wa ta'ala. De dagen die verstrijken, de maanden die verstrijken en ons leven, ons leven die gaat aan ons voorbij. Iedere dag die aan ons voorbij gaat, is een dag die van ons leven wordt afgetrokken. Dus ook het leven gaat aan ons voorbij. En dat moet ons natuurlijk ertoe brengen om na te denken over het doel van dit leven en waar het allemaal om draait. Werkwijze van Allah subhanahu wa ta'ala is dat deze maand, geweldige maand, aan ons voorbij is gegaan. En deze maand kan als getuige optreden. In jouw voordeel of in jouw nadeel. Hij kan als getuige optreden. In het voordeel van degene die goed heeft gedaan. Degene die heeft gebeden. Degene die heeft gevast. En hij treedt als getuige op ten nadele van degene die niet zijn best heeft gedaan in deze maand. Degene die die in plaats van de moskeeën te bezoeken, zijn tijd voor de tv heeft doorgebracht. Dus het is een getuige in ons voordeel, of in ons nadeel. En het is maar de vraag of wij de volgende ramadan zullen meemaken. We weten niet of deze ramadan misschien wel de laatste ramadan is. En hoeveel mensen hebben de vorige ramadan niet met ons gebeden en gevast, en die zijn er vandaag de dag niet meer. Maar de vraag die ons allemaal aangaat, en die ons ook bezig moet houden. Is namelijk de volgende. Hoe gaan wij verder. Na de maand ramadan. Deze maand iedereen kwam af op de moskee. Iedereen verrichtte het gebed. Iedereen vastte. Iedereen gaf liefdadigheid uit. Nu is de vraag. Hoe gaan wij verder beste mensen. We zouden een blik moeten werpen. Op het leven van onze vrome voorgangers. En hoe zij waren. Omtrent ramadan. En omtrent de dagen na Ramadan, er wordt ons zelfs verteld, dat zij de gewoonte hadden om na de maand Ramadan de vrees te voelen voor het feit dat zij wellicht niet aangenomen zijn door Allah subhanahu wa ta'ala. Dat wellicht hun daden, hun vasten, hun gebed niet aangenomen is door Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Rajab al-Hambali, die vertelt zelfs dat zij de gewoonte hadden om na de maand Ramadan, zes maanden lang beste mensen, Zes maanden lang. Hun heer te smeken. Of hij van hun wilde accepteren. Dus ze waren in de maand Ramadan aan het ijveren. Ze deden meer hun best dan wij. Na de maand Ramadan. Hielden zij zich bezig met het smeken van hun heer. Hopende dat hij van hun zou accepteren. Zo waren zij. Onze vrome voorgangers. En daarom. Zegt de profeet. Sallallahu Toen Aisha hem vroeg. Over degene. Die in een vers zijn genoemd. Die vrees kennen. Richting Allah subhanahu wa ta'ala. Waarvan de harten sidderen. Toen ze vroeg. Zijn dit degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan ontucht? Zijn dit degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal? Zijn dit degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan het drinken van alcohol? Daarom sidderen hun harten. Daarom zijn ze bang. Hij zei nee. O dochter van Siddiq Nee. Dit zijn de mensen die hebben gebeden. En hebben gevast. En liefdadigheid hebben uitgegeven. En toch nog de vrees kennen dat Allah niet van hun zal accepteren. Beste mensen, als het gaat om het aanbidden van jullie Heer. Dit is niet toegespitst op één plek. Op één tijdstip. Op één gemeenschap. Het aanbidden van jullie Heer heeft betrekking op alle tijden. Op alle plaatsen. Op alle gemeenschappen. Op alle maanden beste mensen. Waarom zeg ik dit? Omdat diegenen die na de maand ramadan snel vervallen in de zonde. diegenen leven met het idee dat alleen de maand ramadan een maand van aanbidding is. Beste mensen de aanbidding duurt voort. We hebben het al eerder aangegeven. Tot de laatste adem die jij uitblaast. Degenen die alleen in de maand ramadan vasten en daarna niet meer. Alleen de maand ramadan bidden en daarna niet meer. Diegenen nemen hun geloof niet serieus. En diegenen moeten ook vrezen voor hun eindbestemming. Als ik tegen jullie zeg dat er een vrouw bestaat die de hele maand bezig is met het breien van een trui. Maken van een trui. En als ze bijna klaar is, wat doet ze? Dan begint ze die trui uit elkaar te rukken. Kapot te maken. Wat zou je zeggen? Dan zou je zeggen die vrouw is gek. Die vrouw is niet goed bij haar hoofd. Maar jullie beste mensen... een aantal van jullie doen hetzelfde. Doen werkelijk hetzelfde. De hele maand is hij bezig... met het bouwen van iets geweldigs. Met het bouwen van zijn godsvrucht. Met het opkrikken van zijn geloof. En als de maand Ramadan voorbij is... wat doet hij? Dan maakt hij weer alles kapot. Het bouwwerk... dat hij in de maand Ramadan heeft opgezet... sloopt hij in één nacht. Dat kan toch niet waar zijn, beste mensen... Dit is het werk van de shaitaan. En het is spijtig om te zien dat de shaitaan, die de hele maand vastgeketend was, dat hij in één minuut, in één seconde, als hij weer wordt losgeladen, dat hij de mensen weer 180 graden weer weet om te schakelen. Degenen die naar de moskeeën gingen, die hebben hun neuzen weer de andere kant opgericht. En gaan naar de koffie naar de bioscopen, naar de discotheken. Het doet pijn om te zien dat de Shaitan dat voor elkaar krijgt in een mum van tijd. Schandalig beste mensen. De Shaitan heeft een taak. En dat is dat hij jou de hel doet binnentreden. En hij zou jou aanzetten door het begaan van allerlei verdorvenheden. Zodat jij uiteindelijk ook in de hel belandt. Hij heeft een belofte gedaan. Ik heb net tijdens de Godpen aangedragen. Maar ook tijdens het gebed heb ik het vers gelezen. Hij zegt tegen zijn Heer. Dat jij mij hebt doen afdwalen. Ik doe je hierbij de belofte. Dat ik hun, dus jouw dienaar, zal doen afdwalen. Ik zal mij op hun weg bevinden. Het rechte pad. Telkens als zij het rechte pad inslaan, dan zal ik ervoor zorgen dat zij ervan zullen afwijken. Ik zal er alles aan doen. Ik zal van de voorkant komen. Van de achterkant komen. Van de rechterkant komen. Van de linkerkant komen. Ik zal alles pogen. Ik zal alles doen om ze te doen afdwalen. Dat is een belofte die hij heeft gedaan. Hoe kan het zijn dat na dit te hebben gehoord. Wij nog steeds ons laten inpalmen door de Shaitan, beste mensen. Beste mensen we hebben laten zien aan onszelf en aan anderen. En vooral aan Allah subhanahu wa ta'ala dat wij het kunnen. Wij kunnen het gebed, het gezamenlijke gebed bijwonen in de moskee. Wij kunnen daadwerkelijk salat al fuzur in de moskee bidden. Wij kunnen daadwerkelijk de gebeden op tijd verrichten. Laten we dat vasthouden en niet meer loslaten. Laten we na de maand Ramadan nog steeds zo zuinig omgaan met het gebed. Het verrichten van het gebed op tijd. Het verrichten van het gebed in de moskee. Laten wij zoals ik eerder aangaf, de sfeer die wij nu voelen vasthouden. Die sfeer mag niet verdwijnen. Ramadan is een school. Een school waarin jij kan leren om jezelf te veranderen. Je kan in die school leren om je gedrag te veranderen. Om je omgaan met andere mensen te veranderen. Om je omgang met Allah subhanahu wa ta'ala te veranderen. Om je omgang met de Koran te veranderen. Laten we daar ook gebruik van maken. En laten we dat ook vasthouden. Degene die er niet in slaagt om in deze maand zijn leven te veranderen. Ik vrees voor hem. Ik vrees voor hem dat hij het nooit zal kunnen. O subhanahu wa dat Je